Dit is, het, dit is het programma Zomaar een zomeravond met een heleboel artiesten. Jacqueline, Dano uit Frankrijk, Sylvia Alberts met het actuele lied. Twee acrobaten, Concha en Concha. Uh, Gilberto en Angelo, dat zijn twee gitaristen. We hebben verder nog het spelletje Verhaal halen onder leiding van Berend Boudewijn. En het orkest onder leiding van Tony Noten. Vorige week gekeken heeft naar Zomaar en zomeravond, ...die zal begrijpen dat ik het erg leuk vind om te beginnen... ...met aandacht te vragen voor de radio. Er start morgen een nieuwe serie onder leiding van G. Gouwswaard. Daar komen mensen die, twee schrijvers zijn er uitgenodigd... ...die gaan naar een onbewoond eiland. De eerste is Gottfried Bomans, die zit nu al startklaar... ...in het noorden van het land om over te steken. De ander, die komt direct binnen, die is hier in de studio... ...en dat is Jan Wokers. Je ziet er uh, ontzettend mooi uit hoor. Ja, het is een, uh, het is een hele uitmolstering. Je moet op zo'n onbewoond eiland moet je toch wel een beetje verzier terechtkomen, vind ik. En je ik gaat heb een, zo, een vrijdag meegenomen, zoals je ziet. Het is nog wel niet helemaal zwart, maar uh, het komt in de loop van de week wel. Het wordt een uitzending die iedere dag te beluisteren is van 12 tot 10 over 12. Dan ja. moet je verslag uitbrengen van hoe jij dat vindt op dat eiland. Ja, en wat ik, wat ik ervaar of niet ervaar en uh, de aangespoelde zeelui die, uh, die ik registreer. En, uh... Ben je niet een beetje bang dat je bang wordt zo helemaal alleen? Nou, ik geloof het niet. Ik heb erg veel uh, ervaring in te alleen zijn. En uh, nou ja, er zitten daar honderden... Uh, zeemeeuwen en al die, al die uh, vrienden van me, de zeehonden en zo. Die, uh, dus ik zal aanspraak genoeg hebben, dacht ik. Heb je al enig idee hoe het er daaruit ziet? Ja, want ik ken dus... Uh, ...Tessel goed, uh, het Hors en zo. Dus dat is voor mij allemaal uh, gescheiden. Maar uh, op dat, dat eiland is geen boom te zien, geloof ik? Dat Er zijn nee, foto's die nee. we kunnen bekijken. maar je zien, wat vreselijk kaal. Ja, het is echt een zandplaat. En ik zal moeten beginnen met, met de zandplaat te poetsen en... Uh, het ordelijk maken en zo. Een beetje dan... klim is er ook bij, hè? Ja, ik zie het. Ik kan zelfs uh, lichaamsoefeningen daar doen en zo, naar de top van de... Huh? En uh, hoe is het met de vegeta... Oh, dat is ook leuk. Dit is een Japanse kist, daar kun je ja, misschien we... wel iets... Nou, ik ga er dus een hek om het eiland maken met mijn naam en een uh, drukbel en zo, en een, een bus voor de post en dergelijke, maar niet een mooi beeld of zo? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ik nu weer iets Dit is Engels gras. Ja, ja dit is Engels gras. Maar dat zal waarschijnlijk nu wel uitgebloeid zijn. En nu krijg je weer lamsoor en zo. Dat is paarsig. Maar uh, ik weet niet of dat er. Uh... En, en schelpen verzamelen ga je dat ook doen? Jawel, ik ga dus eindelijk de schone schelpen van de kusten van de wereldzee ga ik verzamelen. Niet zo oneerlijk als die uh, de shell doet zonder stookolie en zo. Huh? En uh, denk je dat je post zult krijgen, of niet? Ja, ik denk wel dat ik een, uh, wat flessenpost zal krijgen van mensen. Er zijn heel veel mensen die mij dus een fles zullen sturen. Met post erin, uiteraard, want met drank komt hij natuurlijk niet aan. En uh, die zal ik dan voorlezen. En je zit in een tent, hè? Ik zit in een tent, maar ik, je weet, ik ga dus zonder eten erheen. Ik ga, uh, uh, die tent maak ik ook geen gebruik van. Zodra ik kom, maak ik een uh, soort doodkist. Niet, niet om het luguren, maar gewoon dat een doodkist een heel effectieve uh, schuilplaats is voor een mens. He, daar ga je precies in en... Uh... Dat slaat hij uh, nou dus ook in. Ja. Nou is het zo dat uh, Godfrey Bom zit op het ogenblik in dit schitterend mooie hotel? Ja. Want hij wacht tot het getij gunstig ja. is om over te ja. steken. Hè? Ja. Heb je nog een boodschap voor hem? Want hij luistert mee en ziet ons ja, ook. Ja, is een soort dead end voor hem. Hè? Dit wordt uh, misschien wel voor goed de afscheid van de bewoner wereld. Van hem. Ik wens hem veel sterkte toe en ik hoop dat hij uh, uh, alles wat hij van de Engelse geschiedenis daar leest, dat hij dat goed in zijn hoofd... Uh, Heb je geen hè? vragen, Godfrey? Uh, nee, niet, niet van tevoren. Misschien later. Als ik op het eiland ben, heb ik nog een vraaggesprek met hem. Me, Dan zou ik het een en ander vragen. Wat hij met die, al die lege blikjes en zo gedaan heeft. Omdat hij mij vandaag een brief geschreven... dat hij alles keurig op zou ruimen. Dus. Maar er is ook toch een blik verbinding, geloof ik, met dat, uh, met dat hotel. Of is dat niet zo? Kunnen wij u horen, meneer Bolmans? Ja. ja. Ah. Godfried, je stem klinkt uh, vrij zenuwachtig. Klopt dat? Nee. Ik ken uh, een timbre, hoor ik dat... Uh, is dat zo? Nee, ik ben helemaal niet zenuwachtig. Nee? Ik heb maar net... je slikt wel. Ik heb net kreeft gegeten. Ja? Ik hoop dat hij verser was dan deze. <laughs> want deze stinkt de studio uit. Ah. Ja. ja als ik er even... nou, ik... Mag ik er even tussenkomen? Uh, het was namelijk zo dat, uh, dat Godfried nog wel iets te zeggen had... over de mensen die toch proberen om dat eiland te bereiken. Want er zijn inmiddels een paar jachten gearriveerd daar... die er omheen liggen. Dus de eenzaamheid die is uh, niet zo groot als we wel gehoopt hadden. Het is namelijk zo dat Rijkswaterstaat verteld heeft... dat er in 1970, dus vorig jaar... met een geringe bries zoals die dus nu uh, vandaag ook daar was... een zeilschip met twee Duitsers verongelukt is... waarvan één man verdronken is. Het is namelijk onmogelijk, en dat voor de mensen in het land... die dat dan toch willen gaan doen... onmogelijk om via de Noordkust dat eiland te bereiken. Dus er zijn geen boeien... en je loopt zo tegen de grond. Ook van de westkant, met noordelijke wind... en die hebben we morgen... heb je soms 50 centimeter diepte onder de kiel... en zonder echolood kun je daar niet komen. En Godfried wou daar nog iets over zeggen. Hè? Dit was Willem Ruijs. Ja, Godfried? Nou, dat is heel... Over het experiment, hè? Ja, ik, ik zou het ook jammer vinden als de mensen... Uh... Uh, met bootjes ons uh, bezochten, omdat daardoor het, het leuke van het hemel alleen zijn verstuurd. Dus het is een soort spelbrekerij die ik erg ja, zo afgade. Ja, ik vind... Ja. Het, ja. Ja, het is levensgevaarlijk ook, want je weet, ik ga zonder voedsel erheen en cannibalisme dat is, uh, dat is zo aangekweekt, hoor. <laughs> Als een moddervette Duitse zeeman is, of een uh, jonge Deense hippie, dat... Uh, ik neem deze speer ook mee. Maar Jan, meen je het echt? Maar uh, wil je helemaal niet zitten die blikjes eten? Nee, beslist niet. Dat, dat weten we toch? Je weet dat de mosselen giftig zijn. toch? Ja, omgeving. de mosselen zijn giftig. En, en, die, en ik geloof <lacht> trouwens, Godfried, dat de kwallen ons uh, beschermen. Ik wist niets van die kwallen af. Ik, ik keek vanmorgen en toen als ik kwal op de terugtocht. Toen dacht ik eerst dat het uh, rechterkabinet Biesheuvel uh, smeltse toch nog afzag van regeren. Maar het waren dus uh, echte kwal inderdaad. En ik geloof dat die ons voor een hoop ellende zullen beschermen. Ja. We kunnen Godfried Bollmans uh, morgenochtend weer horen in het programma ZO. Uh, Jan, ik weet niet, ik, ik ben bang dat we eigenlijk uh, de hele avond zouden kunnen doorpraten over dit project. Heb je nog ja. iets wat je heel veel? Nou, ik zou van? dus, je weet, uh, uh, de die hebben zo'n boerderij willen kopen. En dat is ineens mislukt en... Uh, uh, uh, dat geld komen ze tekort en al die uh, Jordaankinders moeten met vakantie. En het Giro-nummer is A4045. Nee, 4040. Uh, A4040. En nog wel de mensen daar wat op storten. Dat, uh, nou ja, dat we in, de, in de Jordaan weer al die kindertjes bruin van de herfst terugzien. En dan heb jij ook vergeleken. Uh... Ik, ik wens jou een erg goede tocht. Ik hoop dat je het fijn zult hebben. Dat je niet al te bang zult worden, toch? Want het lijkt mij persoonlijk een griezelige onderneming. En uh, ik wens je een goede reis. Ja. Nu komt uh, het uh, actuele lied op, uh, op tekst van Alexander Pola, gezongen door Sylvia Albers. Wij oh. zijn er. Misschien hebt u maling aan faling, maar wij, wij betreuren het zeer. Dat de al allemaal aan de haal is, en de kuiten dan uit niet.